7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict gepresenteerd. Het omvat een realistische twee-staten oplossing, zei Trump op een persconferentie in het Witte Huis. Dat zou de stichting inhouden van een Palestijnse staat. En Jeruzalem is in het plan de onverdeelde hoofdstad van Israël. Volgens Trump is het plan de deal van de eeuw. De Israëlische premier Netanyahu is tevreden en de Palestijnen wijzen het af. De nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen gaat op bezoek bij ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat zei ze nadat ze door premier Rutte op het torentje was ontvangen. In haar nieuwe rol wordt Van Huffelen verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen met de toeslagen. Honderden ouders kwamen daardoor in grote problemen. Van Huffelen wordt morgen samen met de andere nieuwe staatssecretaris van Financiën Hans Veilbrief beëdigd door de koning. Het kabinet inventariseert hoeveel hulpmiddelen er in Nederland beschikbaar zijn als voorbereiding op een mogelijke uitbraak van het coronavirus, dat zegt minister Bruins. Het kabinet wil bijvoorbeeld weten hoeveel mondkapjes en doktershandschoenen er zijn. De kans dat er hier een grote uitbraak komt is nog steeds klein. De Europese Commissie gaat de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren. Voor zover bekend zitten er in Wuhan 20 Nederlanders die niet besmet zouden zijn. De Verenigde Staten hebben twee lichamen geborgen bij het Amerikaanse vliegtuig dat gisteren crashte in Afghanistan. De lokale politiechef zegt tegen persbureau Reuters dat de lichamen met een luchttransport zijn weggehaald. Het Pentagon heeft nog niet gereageerd. Vandaag braken gevechten uit tussen Afghaanse regeringstroepen en de Taliban rond de ramplek. Er is nog veel onduidelijk over de crash. De Taliban zeggen dat ze het toestel hebben neergehaald, maar de Amerikanen ontkennen dat. Het weer. Vanavond en vannacht voornamelijk langs de kust... nog een enkele bui, met daarbij kans op onweer. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land buien. Afgewisseld door zon. Het wordt opnieuw zo'n 6 graden. En daarbij blijft het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog niet helemaal gedaan met de spits in Noord-Holland... want op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het nog langzaam. Het is tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg... Na een ongeluk is de weg niet meer helemaal dicht. Er zijn inmiddels weer twee rijstroken open en de vertraging is nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een uh, ja gezellig kan niet wachten kortste dag uh, is alweer geweest ja. hey. mag ik een uh, kopje thee voor ja. mij? een rooibos thee heb je dat? ja die heb ik voor ja. mij groene, en, groene. Ah, komt eraan, wil ik nog de lunchkaart weer zien? nee hoor dankjewel net als rechter Aar Zandvoort er twee haringen opgeven. Ja. Nou ja, jij bent nog meer zonder we kennen elkaar al uh, nou, sinds uh, ons tiende jaar denk ik, zoiets. Ja, zoiets. We kwamen het elkaar helft, uh, tegen en uh, nee, eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet, zijn we elkaar niet uit het overloren. verloren. Nee. We hebben altijd contact gehad en allemaal leuke dingen gedaan. We hebben platen gemaakt, we hebben... Uh, jij bent natuurlijk... Uh, een, een, een redelijke bekende Nederlander geworden. Ja, wereldberoemd. Wereld Zandvoort. <laughs> Wereldberoemte Zandvoort. Ja. Je doet nu ook nog radioprogramma, hè? Ja.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 De televisie is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat, dat vergt meer tijd om te maken. Ja. Uh, veel meer wachten, veel meer, uh, ja. Je hebt met veel meer disciplines te maken. Dus dat ja. is dan oh. een, andere, uh, een ander gegeven, ja, inderdaad. Ja, sorry. en het genre waar we ons uh, mee bemoeien bijna de tien, dat is, uh, ja, een categorie uh, een eenvoudige humor. Let me tell you a secret.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 Een, een, een bijzonder grote haai Oh, daar, daar is de thee Met een koekje Heel goed, dankjewel Ja hoor, dankjewel ja. Um, KLM is natuurlijk een enorme grote werkgever Voor uh, heel veel ja. mensen in, van de, in de regio uh, werken, daar, werken daar ook En werken daar ook veel uh, zandvorders? Uh, ja, best wel eigenlijk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 This will be the day that I die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 The day that I'd in fist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 the church bells all were broken and the three men i admire most the father son and the holy ghost they caught the last train for the coast the day the music died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 was boys Wat heb jij met Amerikaanse auto's? Ja, ik weet het niet. Ik, mijn vader had sowieso niets met, uh, met voertuigen en mijn moeder ook niet. Maar ik had als kind dan een fascinatie voor die kleine Revell-pauwpakketjes, maar wel al toen de tijd van uh, Amerikaanse autootjes. Dus.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 Ik vind de sfeer wel fantastisch. Ja, ja. Het hoort echt bij Zandvoort. Ja, ja. Dus als ik dat geluid hoor, dan denk ik: ja dit is Zandvoort, dat hoort erbij. Sinds 1948. Ja, als je, als je, als je nu gaat kijken, uh, uh, dan ligt het helemaal over hoop daar. En dan denk je: het komt nooit meer goed.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 uh, dan hebben we het al een keer gedaan. En dan ja. wordt het wat makkelijker, denk ik. Ja. De, het eerste jaar is het meest spannend voor iedereen. Voor, uh, ja. uh, um, voor de gemeente, voor de, de logistieke operatie. Uh, ja, precies. Is niet iedereen ja. ja. Maar ze zijn nu bezig om uh, deze week beginnen ze met het uh, met verbouwen van het station. Wordt verbreed. De perronnen worden verbreed. Uh, oh, ja. Ja, de perrons. perons worden verbreed en, en uh, dus ja, daar dat, dat, dat gaat wel wat gebeuren, dus ja, het is wel gaaf. Om, om ja, ja wel allemaal prachtig. Ja. Hulde voor uh, degene die daar allemaal ja. zo hard voor gewerkt hebben dat het voor elkaar is. I'm, fast. Not gonna last. I'm, really I'm up, I'm going down, I'm in it don't even ask. That's all it is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 Er zit een bepaald zuur in de bepaalde wat, ze, wat ze afstoot. Ja, ja, ja. Dus dat vinden ze niet lekker. Ja. Nou ja, ik heb er een keer uh, vorig jaar een aangereden. Op de Zandvoortslaan, maar ja. ah, Hij is wel een ding hoor. Ja, dat is wel best. Och, je zit helemaal blazer. En hoeveel, daar... hoeveel dagen heb je daar hertenbiefstuk van? Nou, dan zit je wel een beetje zit je, <laughs> zit <je barbecuen>. ja. <laughs> hey, barbecue. Hé, barbecue gesproken. Jij ja, met een, een, een, een fanatiek barbecue. Hè? Ja. En dat doe je uh, in de winter ook? In de winter ook.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 Consequenties voor de rechts, die moeten door u worden vastgesteld. En dat, dat is uw budgetrecht. Dus wij komen daarop terug. En misschien dat ik tussendoor ook nog informeel bij u erop terugkomt. Omdat ik gewoon wat wil overleggen over bijvoorbeeld hoe gaan we dat precies doen. En wat voor uitgangspunten nemen we. Uh, uh, de kaders die nu voorliggen. Ja, het belangrijkste het kader wat, wat aangepast werd was natuurlijk die... Uh, die Die waren natuurlijk wel op hoofdlijnen al gegeven. Nou, daar had de raad op dat moment geen behoefte aan om met mij die discussie te voeren. Daar was ik best wel teleurgesteld over, want ik vind dat je dat dan ook in een open dialoog zou moeten doen. Nou, oké. Okay. Uiteindelijk heb ik zelf besloten om al uh, oh, maandag voor de kerst... Uh, ...in gesprek te gaan met de architecten... ...om daar te duiden wat er aan de hand was. En daar kon ik best wel redelijk duiden wat er aan de hand was. Want dat was natuurlijk wel gezegd over die droei. 300.000 euro en over een aantal kaders. Dus dat heb ik daar wel gedeeld. Vervolgens heb ik de fractievoorzitters gebeld... ...en uitgenodigd om op 6 januari hierover in gesprek te gaan. Met een benen op de tafel. Nou en... Toen kwamen die gegevens inderdaad wel naar ons toe, naar het college en een lijstje. En daar is ook over gesproken. Nou, daar zijn wij mee verder gegaan. En dat hebben wij vervolgens weer, zijn we weer in gesprek gegaan met de architecten. En daar is uiteindelijk dit voorstel uitgekomen. Dus voor ons is dat voortbeduren voortbeduren op uh, de samenwerking die wij al hadden gekregen. U moet u voorstellen, in oktober lagen de partijen mijlenver ver uit elkaar. Er was geen overeenstemming, er liepen rechtszaken. Men wilde eigenlijk liever m, bijna moeize met elkaar in gesprek. Moeten we die kosten allemaal maken? Nou, toen hebben we met elkaar besloten... Nee, dat, dan gaan we die aanhouden... Want we gaan ervan uit dat we eruit komen. En op basis van dat vertrouwen zijn we verder gegaan. We moesten echt heel veel kosten, tijd en energie erin gaan steken. Want dan moesten we de pleitnota's... Nou, dat zijn zulke pakken. Dus wat, dat vonden wij zonde. En we hadden er vertrouwen in dat het zou lukken. Dus vandaar dat wij die rechtszaak hebben aangehouden. Of die pleitnooddatum. En daarom zijn we nu waar we nu zijn... En inderdaad, dat is op te komen zo snel mogelijk uh, tot, uh, tot afspraken. En dat we inderdaad kunnen gaan bouwen. Uh, mevrouw Koper, uh, die vraagt nog over uh, nou, die woningplicht enzovoort. Maar dat, daar zijn we mee bezig hoor. Dat, dat, dat, dat is nog een heel ingewikkelde toestand. Maar daar dat moeten we ook uh, over verder praten. Uh, en ik kom sowieso, denk ik, eerder ook met u nog te praten. ...over uh, hoe moeten we nou bij het projecten omgaan met dat woningbouwprogramma... ...en hoe vullen we dat nou in, en die, die kaders die zijn 30, 40, 30... ...maar ik denk meer dat we nog meer moet op doelgroepen moeten gaan richten... ...we moeten de doorstroming in de bestaande sociale woningbouwopgang brengen... ...en volgens mij betekent dat dat we wat we nieuw bouwen... ...naast dat het natuurlijk duurzaam dient te zijn... ...maar ook duurzaam voor de samenleving moet zijn... ...en dat we daar bijvoorbeeld ouderen en jongeren huisvesting moeten doen... Maar dat wil ik nog wel met u overleggen. En daar kom ik ook eerder als mee terug. Trouwens, morgenavond hebben we een sessie over die verdichtingsstudie, onder andere. Daar komt dit soort zaken ook aan de orde. Wat willen we nou in Zandvoort? Dus wat dat betreft kunnen we daar snel mee aan de gang. Ja, volgens mij, meneer de voorzitter, zijn dat op hoofdlijnen de zaken voor de wethouder. Ik verwacht dat de raad, of de, raad, de commissie daar iets anders over denkt. Ik kan me herinneren dat D66. Vraag heeft gesteld over of u op de hoogte was van de aanpassing, juridische consequenties en uh, uh, ja, waarom de rechtszaak opgeschort is. En ik dacht dat het GroenLinks ook nog één vraag had. Dus misschien kunt u er nu op ingaan of wilt u dat ze ja, nog een keer zijn, dat kan, maar ik kan ook nog wel een aanvulling vragen. Dus ik maak nog een rondje voor de tweede termijn, dat is ook echt, zeg ik vanavond de tweede termijn. Ik ga niet meer door voor derde termijn of zo, omdat we afgesproken hebben uh, met elkaar, en ik heb niet gehoord dat u er tegen was, dat we op tijd zouden ophouden voor de raadsvergadering. Dus dat hou ik strak in de gaten. Uh, ik begin... Uh, D66? Ja, gaat u gaan meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, als ik het goed begrijp, het beantwoord van de wethouder, heeft hij een rechtszaak opgeschort zonder toestemming van de Raad. Dat is bijzonder, want u denkt dat u eruit komt en waarschijnlijk heeft u ook wel gelijk in de zin van, maar als ik die glazen bol had dat ik alles van tevoren kon bedenken, dan had ik überhaupt geen rechtszaak gehad, denk ik. Dus ik vraag me af waarom dat u niet gewoon de rechtszaak en de datum heeft laten staan. ...op basis van hetgeen wat ook door andere partijen is aangereikt... ...als zijnde van laat die rechtszaak maar komen... ...want we denken dat we wel goed voor staan. Daarnaast, voorzitter, vraag ik ook een beetje aan de wethouder... ...maar ik heb eigenlijk ook wel een beetje een vraag aan de burgemeester in deze. Hoe het college denkt over deze gang van zaken. Kunt u zich nog... ...s avonds normaal in de spiegel aankijken. Ik vraag het me echt af of ik er nou beter doorslaapt... ...op dit soort, uh, dit soort taferelen die hier plaatsvinden. Want voorzitter, dit is echt... Um, ...ik denk toch wel... ...een soort van dieptepunt... ...in, in de geschiedenis van Zandvoort. Kijk, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik, bedoel, ik ben geen Zandvoort van, uh, van oorsprong. Ik ben nu ook maar komen wonen in 2012... ...om de dorpen een, uh, een betere plek te maken. Maar... Uh, ...dit is echt... Heel bijzonder. Ik denk dat dat misschien wel het beste woord is. Misschien wel het merkwaardig. Dat partijen met veel geld bepalen wat hier gebeurt. Dat vind ik vreemd. Dus ik, ik, ik vraag me gewoon af, wethouder en, en burgemeester, u bent dan ook nieuw. Hoe, hoe denkt u nou over dit soort zaken? Vindt u het oké okay dat dit besproken wordt? Ik hoorde ook verhalen over appgroepjes... Waar de wethouder die bij zat, waar de burgemeester in zat. ik zal een rondvraag, zal ik hem nog een keer verduidelijken maar dit is echt een dieptepunt de geschiedenis van Zandvoort en ik vraag me nog sterk af wat we hier doen wat we hier doen